Tien uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. saoedi arabië gaat de Egyptische interimregering financieel steunen... nu Westerse landen geen geld meer in het land willen steken. Dat heeft de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken laten weten. De minister zei dat Arabische en Islamitische landen... groot en rijk genoeg zijn om Egypte te helpen. De EU heeft gisteren in een verklaring het recente geweld veroordeeld. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen woensdag bij elkaar... voor een ingelaste vergadering over de crisis in Egypte. Het kabinet heeft D66 en GroenLinks laten weten dat het voorlopig geen behoefte meer heeft aan overleg over de bezuinigingen. D66-leider Pechtold en GroenLinks-leider Van Ooyek hebben te horen gekregen dat gepland overleg deze week niet doorgaat. Het kabinet moet voor Prinsjesdag 6 miljard extra aan bezuinigingen vinden. Het overleg daarover tussen VVD en PvdA verloopt soepel. Voor de zomer wilden ze steun zoeken bij D66 en GroenLinks, maar die stellen volgens de coalitiepartijen zulke hoge eisen dat verder praten nu geen zin heeft. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Leiden Dorp woedt een grote brand. Dat leidt tot een grote zwarte rookwolk en stank. De brand woedt op een industrieterrein. Bewoners van een paar woningen in de buurt moeten ramen en deuren gesloten houden. Er zijn geen grote woonwijken. Er staan containers in brand, maar daar zitten weer geen gevaarlijke stoffen in. Het blussen in Leidendorp gaat nog wel enkele uren duren. De Nederlandse mannenhockeyers hebben hun tweede zegen behaald... tijdens het EK in Boom in België. Daardoor zijn ze zeker van een plaats in de halve finale. Tegen Engeland werd het 2-1 door treffers van Billy Bakker en Jelle Galema. Dan nog het weer, vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Vannacht lokale mistbank bij 10 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Profiteer nu van de Belisol glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belisol en krijg tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro.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 De Leen, de Jack van Gelder. Bijzonder, goedenavond. Wat al een tijdje in de luchting is vanmorgen gebeurd. Het ontslag van Alex Pastoor bij NEC. Natuurlijk hou je er dan rekening mee. En uh, ik kom niet uit een eitje. Dus dat betekent dat je uh, dit mechanisme al eerder hebt meegemaakt. Dus uh, ja, als je het op die manier ook benadert en het relativeert, dan, uh, ja, dan weet je dat het tot de mogelijkheden boort. Niet alleen bij NEC worden de wonden gelikt na een slechte seizoenstart. FC Utrecht verloor gisteren zijn tweede duel van het seizoen met maar liefst 6-0. Jan Wouters zal met zijn team moeten gaan praten en heel hard moeten gaan trainen. De trainer trainen zeker. En praten ook. Maar op een gegeven moment ben je uitgepraat en zul je aan de slag moeten op het veld. PSV moet al heel snel aan de slag op het veld. Morgen speelt PSV namelijk tegen AC Milan om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Daarin moet Karim Rekik het opnemen tegen voormalig ploeggenoot Mario Balotelli. Als je bang bent om, om, ja, om dingen te doen tegen grote spelers, wordt je zelf ook nooit te groot. Dus ik bedoel, ja, ook al ben je jong, uh, het is nog steeds voetbal en 11 tegen 11. Maakt niet uit tegen wie je staat. In het Belgische Boom speelde het Nederlands mannenhockeyteam... de tweede wedstrijd op het EK. En dat en nog veel meer tot 11 uur in langs de lijn. De ontslag ging al dagen in de lucht, maar werd vanochtend in Nijmegen officieel. Alex Pastoor is na drie speelronden de eerste trainer... die dit seizoen het veld moet ruimen. NEC besloot de trainer aan de kant te schuiven... vanwege teleurstellende resultaten. Zaterdag was de 5-1 thuisnederlaag tegen Peck Zwolle de bekende druppel. De laatste overwinning van Pastoor met NEC dateert van 22 februari. U hoort een bijdrage van verslaggever Richard van der Mare. Het was Beltjesdag vanochtend in de Goffert. Tientallen supporters van NEC verzamelden zich al rond 9 uur bij het stadion. Alex Pastoor was er al een tijdje en kreeg binnen van technisch directeur Edo Ophoff... kort en bondig te horen dat het over is. Even later vertelde Ophof dat ook buiten de deuren van de Goffert. Wij hebben vandaag besloten om de overeenkomst tussen Alex Pastoor en NEC te ontbinden. Het gesprek wat we voerden dat was, was prima en kort en zakelijk. En, en zo hoort het ook. Dat het bij een mechanisme in deze sport hoort, dat weet je. En daarom wil ik er ook niet al te moeilijk over doen. Echt aangeslagen toonde Pastoor zich nauwelijks. Na de derde nederlaag op rij en ook een belabberde tweede seizoen zelfs in de vorige jaargang... wist Pastoor dat zijn positie onhoudbaar was geworden. Wat je ziet, zo is het. Ik ben er rustig uh, onder. En uh, wat ik uh, vooral doe op het moment dat ik aan het werk ben, dan uh, rationaliseer ik het. Het puntaantal kan ik niet veranderen. En uh, ik denk dat het ook uh, goed is om te zeggen, maar dat kan iedereen zelf invullen, dat de gesprekken die de afgelopen week, uh, weken geweest zijn, dat die niet over zweetvoeten gingen. Maar dat dat natuurlijk uh, hiermee te maken heeft met dat puntenaantal. Het is puur en alleen laat het duidelijk zijn. Het heeft niets te maken met de persoon alles bestoord. Het heeft ook niet zozeer met zijn kwaliteiten te maken. Uh, uh, die zijn ontegenzeggelijk daar. Het gaat er alleen om dat je heel realistisch moet zijn in de prestaties zoals die geleverd zijn. En ja, dan moet op enig moment uh, de knoop doorgehakt worden. Ja goed, dat hebben we gedaan. De druk was ook te groot. Je moet ook uh, mensen oppassen dat mensen niet beschadigd worden. En of dat dan de trainer is, of dat dat dan de spelers zijn. Uh, de, het moet ook nog steeds verantwoordelijk kunnen zijn voor de mensen. En op enig moment als dat zo groot gaat worden, dan moet je dat niet uitstellen. En dan moet je ook zeggen, oh, jongens, tot hier en niet verder. En uh, we gaan een nieuwe richting in. Ronde Groot neemt de taken van Pastoor voorlopig waar. De clubman in hart en nieren weet ook dat zijn voormalige baas er niet zo goed meer op stond. Misschien nog wel in de spelersgroep, maar bij de fans... De sponsors en ook de directie brokkelden zijn krediet in sneltreinvaart af. Ja, je, je proeft en je hoort natuurlijk veel. En, uh, ook in de gelederen van de club natuurlijk merk je dat. Kijk, Alex, je gaf zelf ook aan aan. Als je merkt dat het vertrouwen weg is vanuit die directie, en, uh, ja, dan wordt het wel heel lastig. Ja. Hij stond er niet meer zo goed op, ook niet bij de investeerders? Nee, wat ik hoorde was dat ook zo, ja. Dus dan kun je verwachten dat uh, zoiets kan gebeuren, ja. Maar dat betreft is leven hard. Ga jij het nu overnemen? Ik weet niet. Ik ben om kwart over tien naar buiten gegaan met de groep die vanavond moet spelen van de belofte. Dus uh, ja, dat dus zullen we intern uh, moeten overleggen. De kans is heel groot dat er een ander komt natuurlijk. Daar hou jij ook rekening mee? Ja, daar ga ik wel vanuit. Uh, kijk, uh, ik heb uh, nooit de ambitie gehad om, om hoofdtrainer te worden. Dat is nu ook niet anders. Plus, uh, ja, je ziet uh, op het moment dat ze nog geen hoofdtrainer hebben, ja, dan zal je de taken waar moeten nemen. Dus wat dat betreft uh, zal het niet veel veranderen. De meeste supporters van NEC begrijpen het ontslag... maar vinden wel dat de clubleiding eerder had moeten ingrijpen. Wat er nou gebeurt is, dat snap ik, ja. ja dat is gewoon een uitstap van een geweest... dat dat alleen veel eerder moet gebeuren. Naar mijn mening eigenlijk ook al einde van het afgelopen seizoen. Dus eigenlijk is het te lang geweest dat die man niet heeft blijven zitten. Niks tegen de man, maar er is gewoon geen chemie meer, denk ik... tussen spelers en ook... De trainer. Dat was, dat was vorig seizoen eigenlijk al het geval? Dat was vorig seizoen al het geval en toen hadden ze al in moeten grijpen naar mijn mening. Ik vond een goede man, die slechte trainer, had gewoon gebrek aan, aan, aan, aan de spelers. Waarom staan jullie hier allemaal? Nou ja, om toch... Uh, voor de ingang op, van de Goffert? Om toch het uh, laatste nieuws een beetje te volgen. En uh, eens kijken of we vandaag al uh, in ieder geval iets meer te horen krijgen van uh, hoe of wat. En uh, Ik hoop in ieder geval maar één ding, uh, dat uh, het hele bestuur, de directie, de investeerders en uh, de toekomstige nieuwe trainer wel op één lijn komen te zitten. Dat, uh, dat hopen wij in ieder geval als, uh, als supporters, want wij vind, ik vind wel dat wij het verdiend hebben. Wie moet opvolger worden? Het mag voor mij een grote naam zijn, maar wat is er mogelijk hier? Dus dat, dat ja, wil weet ik natuurlijk je, wel. Het is geen voorkeur uh, voor een trainer volgens mij. Nou, ik persoonlijk heb uh, een paar namen. Uh, ik, ik denk persoonlijk Faber van PSV, zou een hele goede trainer hier kunnen zijn. Ronald de Boer hoor je in de wandengangen. Samen met Kluivert. Kluivert is hier al eerder geweest. Dus je weet een beetje van de NEC-cultuur af. Hoewel ik ook graag uh, naast de hoofdtrainer een, een, weer iemand van de oude kern van NIC Tras zie. Een Jack de Kier of een Anton Jaltse. Maar wat wel duidelijk is, dat veel mensen vertellen van... ja, Marcel Boekeren is dan zogenaamd de suikeroom. En het zal nu blijken of hij daadwerkelijk ook de suikeroom is... die iedereen in hem gelooft. U vindt dat hij zich nu moet laten zien? Ja, hij moet zich nu laten zien. Het is niet meer zo hij zich achter kan verschuilen. Het is nu investeren of niet. En niet meer van kleine beetjes iedere keer. Want dat wil gewoon duidelijk zeggen dat hij gewoon één van de investeerders is. En niet de investeerder. Maar we hebben hem nodig. Dus zonder hem kunnen we het gewoon niet. Richard, uh, je bent op dit moment uh, aan de lijn. Uh, oh ja. Goedenavond. NEC uh, uh, verliest vorig seizoen 13 wedstrijden. Uh, 1 gewonnen. Dit seizoen 3 keer kansloos verloren doelcijfers... Uh, met 2 voor en 14 tegen. Uh, ja, het, het was duidelijk. Hè? Het ontslag komt niet als een verrassing. Uh, wordt dat nou nog steeds als de hoofdoorzaak genoemd... of is er meer aan de hand? Nou, er is toch wel wat meer aan de hand. Vanuit de spelersgroep, om daar even mee te beginnen, hoor ik eigenlijk dit seizoen louter positieve reacties over Pastoor. Dus daar ligt het dan toch niet echt aan. Maar als je goed luistert, binnen andere geledingen van, van NEC, dan zijn er veel kritische geluiden. Dat Alex Pastoor bijvoorbeeld te veel wilde bepalen. Dat hij zo ook hier en daar wat te autoritair was. Zijn wil was wet, ook bij de fans was hij niet echt populair, zocht weinig contact met, uh, met supporters... heeft zich ook wel eens negatief over ze uitgelaten. En uh, de resultaten hebben die relatie uiteraard alleen maar verslechterd. En ook bij de directie was er geen enkel vertrouwen eigenlijk meer in Alex Pastoor. Dat had hij nog wel met Carlos Albus, maar die zit uh, met een burn-out ziek thuis. Hij steunde Pastoor door dik en dun, maar ook geveld door de crisis. Maar sinds uh, Carlos Albus is weggevallen, raakte Pastoor uh, verder en verder geïsoleerd. Uh, het is toch wel opmerkelijk. Ja. De spelers die hem steunen, normaal gesproken steunen de eerste elf spelers hem en twaalf en, en tot en met 24 wil altijd een coach weg hebben. Maar nu was vrij unaniem dat men zei, ja, het ligt niet aan Pastoor. Uh, is het dan een nieuwe leiding? Uh, Ede Op of is nu uh, eigenlijk de man uh, in charge? Ja, ja, die is naar voren geschoven. Uh, ook lid van de Raad van Commissarissen om eigenlijk puin te ruimen. Ik denk vooral naar voren geschoven door de invloedrijke investeerders bij NEC. En met uh, Edo Ophoff he, had Pastoor toch een wat andere band. Uh, regeert bij NEC met, met harde hand. Edo Ophoff, Ajax verleden. Heeft de afgelopen dagen met veel mensen binnen NEC gesproken. En uiteindelijk de conclusie getrokken dat de draagvlak uh, verdwenen is. En na de wedstrijd van zaterdagavond... 5-1 thuis, pek Zwolle, werd die positie natuurlijk helemaal onhoudbaar. En kon ook uh, op of samen met uh, het bestuur niet anders dan uh, de trainer de laan uitsturen. Pastoor acteerde rustig of was rustig? Ja, ik vond hem opvallend rustig vanochtend. Toen hij toch gewoon naar buiten kwam. Dat zie je toch ook niet zo heel vaak. Dat als trainers uh, worden ontslagen, dat ze dan uh, contact zoeken met, met supporters en met, met de media. Um, misschien heeft hij ook wel uh, de handtekeningen gezien vanochtend... onder de afkoopsom die naar verluidt zo'n 2,5 ton is... en was hij daarom zo, uh, zo onverstoorbaar en zo rustig. Maar het heeft hem ongetwijfeld wel, wel heel veel gedaan. Want uh, als je alleen maar verliest, ja, dat, uh, dat hakt er behoorlijk in natuurlijk. Ja, Pastoor, naar mijn idee een absolute toptrainer. Heeft het dus uiteindelijk daar niet kunnen maken. Uh, oh. De groot neemt het nu over. Uh, op welke termijn denk je dat er een nieuwe coach benoemd gaat worden? Nou, ik weet zeker dat ze achter de schermen al uh, druk aan het praten zijn. Dat is ook vanavond weer het geval. Dan zitten al investeerders van NEC uh, bij elkaar om uh, nieuwe spelers voor NEC te halen. En ook natuurlijk om te kijken naar, uh, naar de nieuwe trainer. Ik denk dat het wel deze week gaat gebeuren. Heel snel, misschien al wel morgen of overmorgen. Ook omdat Ron de Groot, de assistenttrainer, uh, geen enkele ambitie heeft om hoofdtrainer bij NEC te worden. En ik ben het trouwens wel met je eens, want dat zijn ook de geluiden die je hoort vanuit de groep. Dat uh, Pastoor inderdaad wel een, een hele goede trainer is. Hij sprak mij ook altijd wel aan, zeker zijn, zijn oefensessies. Tijdens uh, ja, hij uh, de eerste, tijdens het eerste seizoen zelfs, vlak voor de winterstop, stond hij nog zevende met NEC. Ja, en ineens is het bergafwaarts gegaan. Het is toch wel merkwaardig. Ja, er wordt hem ook wel verweten dat hij een aantal spelers heeft aangetrokken... die het absoluut niet hebben kunnen maken. Bovenberg en Brooijer bijvoorbeeld. Ja, is uh, een van, zal... van hem gekomen. Ja, oh, nou. en dat zal iedere trainer op een gegeven moment wel hebben. En als er dan geen resultaten komen, dan worden je erop afgerekend. Uh, nieuwe coach, uh, noem maar een naam. Ja, er zingen heel veel namen rond. Ik heb zelfs de naam van Frank Rijkaard al drie, vier maal gehoord. Dat zou wat zijn natuurlijk als hij komt. Het heeft er ook voor een heel groot deel, denk ik, mee te maken... Of Marcel Boekhoorn, een zeer vermogende NEC-supporter die al jarenlang ook bij die groep van investeerders hoort. Of die nu echt zijn schouders onder de club gaat zetten. Vanavond is er zo'n beraad waar die mannen dus allemaal bij elkaar zitten. En waarschijnlijk wordt daarin ook duidelijk of Boekhoorn dus echt NEC nu omhoog wil stuwen, Zal ik je, bij, zal ik je bijpraten? Er is vanmiddag overleg geweest. Boekhoorn gaat inderdaad wat doen. Uh, okay. Dat is duidelijk. Uh, maar nog heel even over die naam. Wel, uh, je noemt Rijkaard absoluut uh, uh, no-go, want die wil gewoon in alle rust. Uh, Ronald de Boer is genoemd, Kluivert is genoemd. Fred Rutten is genoemd, ja, Fred, geboren in Wiege. Ja, maar die wil het niet, want die wil tot 1 januari niks doen. Uh, zullen we wedden? Ik denk Anton Janssen. Anton Jansen van uh, FC Os. Dat ja. is dan, dan niet echt een grote naam. Nee, maar een en, jongen dat, van het huis en ja, dat uh, klopt. de uit Dat uit weer Het zou kunnen. Het zou kunnen, Jack. Ik heb veel, veel namen genoemd. De gehoord de afgelopen dagen. En Anton Jansen viel inderdaad ook. Jan van Dijk. Ja, kan ook Op dit nog moment bij de amateurs. dit moment rusten, woonachtig in, in Limburg. Dat, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn... Maar uh, ja, ik, ik denk dat we het uh, morgen of overmorgen al wel horen. Heel goed. Men wacht op het schok-effect tegen RKC-aanstaande zaterdag. Ja, dat zal ook nog niet meevallen, denk ik, om uh, dat... Uh... Tegen RKC te bereiken. Want de supporters zijn ook zeer kritisch. En de spelers willen al bijna niet meer thuiswedstrijden spelen. Omdat daar echt een negatieve sfeer hangt bij de aanhang van NEC. En de spelers hebben weinig vertrouwen op dit moment. En ik zie dat nog niet 1, 2, 3 helemaal goed komen. Eén overwinning en het klinkt ze als muziek in de oren. Met Uptown Girl. De Nederlandse hockeymannen hebben op het EK in het Belgische Boom ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Na de 2-1 overwinning op Ierland van gisteren werd ook Engeland vanavond met 2-1 verslagen. Philip Kook in gesprek met de aanvoerder van Oranje, Robert van der Horst. Robert, na twee poolwedstrijden ben je al zeker van het bereiken van een halve finale. Is dat het voornaamste dat telt? Ja, absoluut. De doelstelling is om uh, de halve uh, uh, finale te halen en vandaar misschien wellicht een finale te spelen. Uh, dus dat is zeker een doelstelling. En, uh, het feit dat hij in twee wedstrijden gehaald is, is alleen maar uh, goed voor het moraal. Is dit ook een revanche voor de wedstrijd van gisteren tegen Ierland, die niet zo fraai was? Nou, we wisten dat het wel wat scherper moest. Uh, het kon ook scherper uh, en dat deden we ook. Vandaag hebben we gewoon goed gespeeld. Uh, fris gehockeyd, uh, mooi combinatie hockey laten zien. En We zijn met namelijk rustig gebleven. Gisteren kwam er nog wel wat onrust in. Misschien ook wel omdat het de eerste wedstrijd was. Maar vandaag zijn we heel rustig en volwassen gebleven. En uh, spelen we eigenlijk die Engelsen uh, be ja, behoorlijk weg. Eerlijk gezegd, zeker de eerste helft, tweede helft. Maken we, zetten we niet door, maken we niet die 3-0. Ja, dan krijg je natuurlijk uh, toch even een andere wedstrijd. Waarvan je denkt, van, ja, hij zal toch niet gaan vallen aan de andere kant. Hij viel, maar dat was denk ik ook de echt enige kans van Engelsen. Vorig jaar, Robert, bij de Olympische Spelen in de halve finale... was er die wonderwedstrijd. 9-2, toen lukte werkelijk alles. Ja, niemand verwacht dat jullie dat zomaar even weer uit de hooghoed toveren. Maar jullie spelen hier wel erg zakelijk ook, hè? Uh, ja. Ja, dat klopt. Uh, uh, we zijn wel frivol nog steeds en we spelen ook graag combinatie hockey. Maar uh, het vergt ook een bepaalde discipline om uiteindelijk ook door te gaan richting topwedstrijden. En dit was gewoon een topwedstrijd. Ja, dan weet je gewoon dat je op, op, op bepaalde momenten toch iets zakelijker moet zijn dan normaal. Nou, dat doen we wel goed. Daar worden we ook steeds bewuster van dat we niet allemaal over de bal moeten bijvoorbeeld. Of we niet elke keer in een 1 tegen 3 aan te gaan. Nou, die volwassenheid is eigenlijk alleen maar een compliment aan ons En dat oogt misschien voor jullie misschien iets minder aantrekkelijk, maar het is wel effectief. Nou, zolang de stand uh, 2-1 is, en dat was het in het laatste kwartier, blijft het ook nog spannend. Ja, helaas. Zoals ik al zei, als we die uh, derde goal maken, dan krijgen we misschien nog wel een hele mooie avond. Nou, hij valt op 2-1. Uh, dan kan je je heel druk maken daarover. Maar aan de andere kant zijn we ook wel heel rustig gebleven, nogmaals. Het zijn, uh, uh, het zijn toch Engelsen die ook meedoen. En we zijn gelukkig rustig gebleven en we hebben het goed uitgespeeld. Ga je nu ook nog achteroverleunen en kijken wie de tegenstander wordt in de halve finale? Nee, nee, wij gaan door. Wij, uh, wij willen ook door. Tegen de Polen gaan we ook gewoon door. Gaan we ook zoveel mogelijk goals proberen te maken. En zo goed mogelijk hockey te spelen, want dat hebben we ook nodig. We moeten ook die stap zetten om uiteindelijk tot een, ton, tot een topniveau te komen in de halve finale. Er is ook nog een jubileum. Voor je speelt je 200ste wedstrijd. Dat overkomt niet iedere hockeyer. Wat krijg je? Een bad, uh, badjas? Een klokje? <laughs> nou, allebei niet. Ik weet eigenlijk niet waarom te wachten staat. Want dit is pas mijn eerste tweehonderdste. Dat zal ik in, uh, niet meer worden. Maar uh, nee, het is uh, super uh, Mooi voor mij. Maar uh, dat, uh, dat telt niet. Het telt wat wij met de groep doen. En uh, Het is eervol en uh, daar blijft het ook bij. Ja, Philen, blijft bij mij toch nog de vraag. Uh, wat heeft hij nou daadwerkelijk gehad? Ja, ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. wat dat gaat vanavond namelijk nog gebeuren. De traditie is dat als je zo'n uh, jubileum hebt... dan Ga je eerst die wedstrijd spelen. Vooraf krijg je dan een bloemetje. Dat is bij Van der Roorst ook gebeurd. En daarna, na de wedstrijd, dan ga je met elkaar naar het hotel. Dan komt er een speech van de bondscoach. Of wie zich naar de toe geroepen voelt. En dan komt er een cadeautje. Ja, zoiets als een badjas of een klokje of een horloge of zo. Dat, ja. Wat is het verschil tussen een klokje en een horloge? Dat je de ene aan de muur hangt? Uh, nee, nee, nee, volgens mij, ja, uh, hou me te goede. Ik, ik weet niet hoe, hoe we goed jij... We gaan je de, de wedstrijd, de... Philip, we gaan naar de uh, wedstrijd. Ik wil hier nog best een uurtje over doorgaan. <laughs> <laughs> um, uh, hij heeft het over, ze moeten nog naar topniveau toe. Ze winnen met 2-1 van Engeland. Uh, ja, hij vond het niet moeizaam, maar jij wel volgens mij... Ja, in, in die zin. Kijk, het was een duidelijke vooruitgang met de wedstrijd van gisteren tegen Ierland. Die, die was echt niet goed. De, dat vonden ze gelukkig zelf ook. Want daar wil ook nog wel eens een verschil van mening over bestaan. Tussen de spelers en de bondscoach. En de pers anderzijds en het publiek. Maar gisteren waren ze wel zo ruitelijk om toe te geven dat het echt niet goed was. Het was vandaag wel goed. Maar het was ook nog niet goed genoeg om bijvoorbeeld straks later in het toernooi. België of Duitsland te verslaan. Dus als ze Europees kampioen willen worden. En dat willen ze. Dan zullen ze toch echt zich nog wel moeten verbeteren. Als ik uh, het heb over zakelijkheid, dan denk ik vaak aan Duits hockey hè, die er op een bepaald moment altijd weer staan. Uh, van As wil denk ik ook naar de zakelijkheid, omdat hij een keer wat wil winnen? Ja, dat is ook zo. En het is wel heel mooi dat je dat zegt, uh, die vergelijking met Duitsland. Want wat je hier nu zag bijvoorbeeld, in deze wedstrijd tegen Engeland... is er waren nog zo'n vier minuten te spelen. En opeens ging uh, Van As, de bondscoach, ging opstaan. En die ging roepen naar zijn spelers... hou de bal maar in de ploeg, doe maar niks meer, speel maar rond. En dat hebben ze dan ook gedaan de laatste vier minuten. Ze hebben geen risico meer genomen... waar ze in de eerste jaren onder leiding van Van As nog heel veel risico's gingen nemen... om nog die 3-1 te willen maken... en nog een 4-1 en het uh, publiek te willen vermaken. Dat is toch de visie van Van As. Die wil mooi aantrekkelijk hockey spelen... met heel veel snelheid en heel veel passie... zij die nu zakelijk blijven. Overwinning binnenhalen. Het is eigenlijk niet zoals we Van As kennen. Maar misschien is dat inderdaad wel nodig... om eindelijk eens een keertje die hoofdprijs te winnen. Want dat heeft Paul Van As nog steeds niet gedaan. Het is een team. Een echt team. Zoals hij eigenlijk altijd al bezig is geweest met het echte team. Zitten er nog uitblinkers in? Heb je die gezien van? No. Um, ja, nou, dat is inderdaad. Ze zijn een beetje op zoek naar een nieuwe hiërarchie, natuurlijk. Uh, er wordt wel gezegd, ja, Teun de Noor is gestopt. stop. Nou, ja, dat heeft niets met die hiërarchie te maken. Teun de Nooijer was een voortreffelijke speler, maar niet echt een leider in het veld. En nu zijn ze op zoek naar ja, wie dat dan wel moet worden. Op sociaal gebied in Londen was, was Floris Evenstadter. Die had ook die aanvoerdersband uh, om zijn arm. En nu zijn ze aan het zoeken, wie moet dat dan gaan worden? Nou, Hockeyend is voor mij, Robert Kemperman, is de absolute uitblinker. Uh, dat was hij vandaag. Dat was hij zeker nog uh, tegen Ierland, ook al... Ja, zakt hij net als een teamgenote af en toe wel weg. Maar hockey is dat gewoon de beste. Ja, qua persoonlijkheid moet je het dan toch zoeken bij de jongen die je net aan het woord hoorde, Robert van der Horst, die mm. aanvoerder is. Maar ja, die moet nog iets meer bravour daarin krijgen. Ik wil nog wel één ding zeggen over bijvoorbeeld over die titel winnen en over, over de strafcorner, want we hebben dan een mink van der Weerde, hè, over leiders gesproken. Die, dit was de topscorer van het Nederlands team, een topscorer van het hele Olympisch toernooi in Londen. Die jaagt de ene naar de andere strafcorner, de Nederlandse in vorm is. Dat kan wel eens het grote nade worden hier bij dit Europese toernooi, hier in Boom. Want die, het veld is niet egaal en het is een groot nadeel bij het aangeven van de strafcorner: Die ballen voor Mink van der Weerde kunnen bijna niet dood worden gestopt. Zodat hij bijna niet aan het pushen toekomt. Dus in de beslissende wedstrijd is straks... zou dat wel eens een groot nadeel kunnen worden voor het Nederlands team. Normale scenario, Duitsland-België, gaan we dat nog tegenkomen? Ja, uh, uit de andere pool gaan zeker... Uh, nou ja, Spanje heeft nog een kleine kans. Maar uh, ja, het, het ligt toch in de reden dat België en Duitsland uh, de halve finales gaan halen. Die gaat dus Nederland uh, tegenkomen straks. En ja, voor mijn gevoel zijn hier drie favorieten. Dat zijn de België onder leiding van Mark Lammers, Duitsland, de titelverdediger, de Olympisch kampioen en Nederland ook. En die drie hebben volgens mij evenveel kans om, om hier Europees kampioen te gaan worden. Dat gaat dan om een balletje binnen of buiten Kampaal. Knap, hè, van Lammers met België. Ja, ja dat, nou ja, hier voor het thuispubliek. En het kan hier inderdaad wel gaan, gaan kolken, want er is hier heel veel aandacht voor. Er zitten hier 8000 toeschouwers en dat zal hier beslist uitverkocht zijn het komend weekend. Ja, dat voordeel heeft Mark Lammers dan met zijn België. Dankjewel. Filip, we komen er morgen op terug. En dan vertel je ook morgenavond om tien uur wat ze hebben gehad? Of Robert van der Horst? Uh, nou, de Spelen de Vrouwen. Misschien dat dat woensdag aan de orde komt. Ja, maar je weet het dan toch wel? Ja, natuurlijk. Een beetje journalist. Tuurlijk. En dat ben je. Helemaal goed. Ja, Dankjewel, Filip. Ja, ja. Ik krijg de horen. <laughs> Dankjewel. Uh, niet alleen bij NEC en Feyenoord beleven ze een slechte start van het seizoen. Ook bij FC Utrecht, dat werd bestempeld als de verrassing van vorig seizoen, hebben de supporters niet veel te juichen. De eerste tijd tegen Ahead Eagles werd gelijk gespeeld. Daarna werd de verloren van FC Groningen... en gisteren ging de ploeg van Jan Wouters in een set ten onder tegen FC Twente. Het werd 6-0. Ja, de volgende dag wakker worden met deze uitslag is altijd vervelend... en dat is nog altijd even verwerken. Ja, gesprekken en zorgen dat we allemaal weer dezelfde kant op kijken. Zie je op korte termijn verbetering Of zeg je, ja, er moet wel het een en ander nu bij, want dit gaat zo niet werken... Het een en ander bij, het gegeven is, uh, spelers als uh, Van der Gun, Duplans, Rota, uh, de eerste twee met, met veel ervaring en, en, en specifieke kwaliteiten, dat zijn blessures, maar die komen terug. Dus wat dat betreft zijn er al drie spelers dan die je erbij hebt, maar ja, die mis je nu wel even. Volgens mij kan geen trainer, maar verbeter me maar, als je acht uh, spelers kwijtraakt, uh, kan geen trainer gelijk met een topteam uh, voor de dag komen. Nee, dat klopt, maar dan is 6-0 uh, Twente uit op de manier zoals het is, vind ik dan nog wel uh, uh, onnodig. Ben je dan kwaad? Hoe reageer je dat? Want jij kon vroeger heel slecht tegen je verlies. Niet, Als speler. Niet vroeger, nu nog. Uh, ja, dan ben je teleurgesteld en kwaad, ja. Hoe uitzicht dat? Ja, door aan te geven de dingen die niet goed zijn gegaan. en Dat doe je... Uh, ik ben niet zo'n type die, die, die schreeuwt en kwaad wordt, Want ik geloof dat dat maar één keer werkt. Mm. Ik, uh, ik vind meer dat je uh, dingen duidelijk kan aangeven die, die er niet goed gaan. Maar je hebt altijd te maken met dat als je achter staat... dan weet je dat zelfvertrouwen uh, uh, niet al te groot is. En dat zullen we weer terug moeten vinden. Je zei het net praten. Is het meer praten dan trainen deze week? Nee, dat zal beide zijn. Uh, trainen uh, trainer zeker. En praten ook. Maar op een gegeven moment ben je uitgepraat, en zul je aan de slag moeten op het veld. Eén positief punt, het begin, hè? Had je nog een goal kunnen maken. Ja, maar daar begint, ook bij het begin uh, begint het al. We krijgen geweldige kansen en, en ik vind dat we gewoon fris starten. Alleen de corner daarna hebben we afspraken, die, die, die, die, die worden niet nagekomen. En daar ben ik ook flink pissig om, want daar maak je afspraken voor, daar train je op. Ja, dat vind ik niet kunnen. Wat heb je tegen je spelers naderhand gezegd? Ja, ja wat ik net uh, aangaf. Uh, dat het gewoon kinderlijk verdedig is. Uh, dat be bepaalde afspraken. Uh, dat je iemand vanuit een. van de zijkant van de, de goal niet je benen opent. Hè, maar de, de, de verre boek weghaalt. Ja, uh, yeah, dat het gewoon kinderlijk verdedig is. Wanneer moet het klaar zijn? Vandaag nog. Morgen nog. En dan is het over. Dan moet je het vergeten. Als dat kan. Ja, je moet het op een gegeven moment van je afzetten. En, en dan uh, moet je gewoon gaan werken aan de volgende wedstrijd. En, en, en wat ik net aangeef, de dingen die, die beter kunnen. Zo simpel uh, is het in mijn ogen. We, ook verliezen en ook een grote teleurstelling hoort erbij. Maar het belangrijkste is, hoe ga je daarmee om? En uh, wat laat je de volgende keer zien? Je hebt voor het seizoen gezegd... de clubleiding moet goed communiceren met de aanhang... wat er kan gaan gebeuren. Voel je je daarin gesteund... Ja, vind ik wel. De situatie is duidelijk. We kunnen niet zomaar met geld smijten door het verleden. Dat is nou eenmaal zo, maar dan nog vind ik dat er genoeg kwaliteit in deze selectie zit. Dan neem je de blessures mee. Dus wat dat betreft, ja... We moeten ook niet in paniek raken. En uh, we weten dat we een stapje terug hebben gedaan in vergelijking met, met het verleden seizoen. Hè, met de drie bestuurders bij missie 7. En met Robin er gisteren bij acht basis spelen. Robin aan, die keeper. Ja, dus Maar nogmaals, uh, als, als, als we een fitte selectie hebben, dan uh, hebben wij gewoon een goede groep. Dat dus is Jan Wouters in gesprek met Rob Fleur. Kevin Jansen van Ouder Den Haag kan de komende maanden niet meer in actie komen. De middenvelder scheurde gisteren in het duel met Nak breda de voorste kruisband in zijn knie. De 21-jarige Jansen kwam bij een onschuldig kopduel verkeerd terecht... en verdraaide daarbij heel veel velen zijn knie. Jansen zal zo snel mogelijk aan het gewricht worden geopereerd. In Veen heeft Stefano Marzo aan de selectie toegevoegd. De verdediger komt transfervrij over van Beerschot, dat failliet is verklaard. Marzo speelde in de jeugd voor PSV. Eind 2011 maakte hij zelfs als basisspeler in de Europa League-wedstrijd... tegen Rapid Bukarest zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Vorig jaar verkaste hij echter naar België. Do do do, do do do do do do NOS langs de lijn tot 11 uur met sport en muziek. I'm the De meeste, uh, nummers ontstaan uit iets geks. Zouden ze nou gewoon bij een waterputje hebben gezeten of in een gootsteen hebben gekeken? Deze singer-songwriter uit uh, Nieuw-Zeeland, "Something in the Water, Brooke Fraser. Ja, uh, het heet zo mooi altijd, het prachtige affiche morgen in Eindhoven. PSV tegen AC Milan met als inzet een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. Acht jaar geleden stonden de ploegen ook tegenover elkaar. Toen was het in de halve finales van het kampioenenbal... De memorabele wedstrijd van toen ligt aan de vooravond... van een nieuwe confrontatie nog vers in het geheugen. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelis. Het klinkt als een aria in de scala van Milaan. Dan verder voor Hij moet er langs. En nu stoort het ja, ja, ja! Acht jaar geleden de return in de halve finales van de Champions League. Ja, ja. het is uh, park die het doet. PSV moet een 2-0 achterstand ongedaan maken. Maar de bal komt er langs. En, ja, en ja, ja, de huidige hoofdcoach... Die deed het. Hey, die maar toen, in de allerlaatste minuten van de wedstrijd... Ambrosini. Oh, het doek valt. Oh, het doek is gevallen. Logisch dat acht jaar later, Filip Cocu is inmiddels geen speler meer, maar trainer... de wedstrijd weer ter sprake komt. Als een leermoment voor de huidige generatie. Je gebruikt uiteraard je eigen ervaringen als trainer. En op het moment dat dat nodig is... Zal ik daaruit putten? En dat is een goede les voor ons geweest, die wedstrijd. Waar we eigenlijk over twee wedstrijden de betere ploegen waren. Maar niet de finale haalden. Dus er zijn zeker dingen die, die we kunnen gebruiken. Al zijn de teams verschillend. Maar de omstandigheden en, en ja, de kleine details die belangrijk zijn in de, in de top. Ja, dat zal morgen ook belangrijk zijn. 3-1. 3-1. Koku. Wow, een goed, jongensboek. Een echt goed jongensboek. Een jongensboek zou het niet worden. De 3-1-zegen te spijt. Het zou blijven bij de bijna-finale voor PSV. Als je tegen de absolute top speelt, daarom is er ook een verschil in wedstrijden tegen dit soort ploegen, ja, worden kleine foutjes, onachtzaamheden meestal genadeloos afgestraft. Ja. Acht jaar later zijn we 15 minuten lang te gast op de training van PSV, de stemming is op haar best. Hoe kan het ook anders, PSV na een dramatisch seizoen drastisch verjongt, zonder al te hoge verwachtingen gestart aan het seizoen, en het gaat crescendo. Zozeer zelfs dat er in Brabant een stemming van euforie is ontstaan. Het is voor het eerst, ik, ik vergelijk het een beetje met het teloftal van Ajax in 96, er stonden ook een stukje 7, 8 van die jonkies in en die wonnen ook in één jaar tijd gelijk uh, de Champions League. Nou. Gaan we hier, ik, gaan ik, we hier de uitspraak van Willy van de Kerkhoff noteren dat PSV voor de Champions League gaat? Uh, het winnen wel, van de Champions League. Waarom niet? En dat is dus precies waar Filip Cocu voor waakt. In de voetbalwereld uh, gaat het van ene uiterste en naar andere uiterste in een paar weken tijd. Maar wij zijn niet zozeer bezig met, uh, met de doelstelling aan het eind van het jaar op dit moment. We zijn juist bezig om een goed vervolg te kunnen geven aan... Iedere laatste wedstrijd uh, het stap voor stap te nemen. We moeten echt nog wel groeien. We kunnen nog heel veel stappen maken als team. En dat realiseren de spelers zich ook. Uh, vandaar dat wij ook niet meegaan in, in uh, de, de euforie. Waardering krijgen is, is mooi. Uh, dat betekent dat we op de goede weg zijn. Maar dat gaat even uh, wel allemaal wat te snel om, uh, om die stappen nu al uh, te zetten. En daarover te praten. Eerst maar eens het hoofdtoernooi bereiken. Daarvoor moet je dus eerst afrekenen met de AC Milan. Dat was acht jaar geleden een grote ploeg. En ja, dat is het eigenlijk nog steeds. Uh, ik denk dat, uh, dat wij tevreden kunnen zijn uh, over de groei en het vertrouwen wat we hebben. Maar we moeten ook niet gaan overdrijven. We spelen gewoon tegen een absolute topclub. Uh, met heel veel kwaliteiten. In film, maar ook als team. Zo wat ik van ze gezien heb, is een uh, hoog niveau. Dus uh, we moeten daar niet uh, nu te makkelijk in gaan staan van... We spelen tegen Milaan en uh, wij zijn zo goed in vorm. Dan de personele bezetting. Park licht geblesseerd. Kan die spelen? Nou, we hebben nog een, uh, een uh, afsluitende training. Uh, wat een belangrijke test voor hem is. Als hij daar goed uh, doorkomt, zonder klachten, dan, uh, dan zou hij kunnen spelen. En dan Bakali. Tijdens de persconferentie wilde Cocude er nog niet al te veel over kwijt. Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Nog een, uh, Belangrijke training. Uh, zijn situatie is wel iets anders dan van Park. Dus... Dan zijn we zijn wel iets voorzichtiger mee, maar ik kan er nog niet iets definitiefs over uh, meedelen. Maar het feit dat hij niet op het trainingsveld verschijnt lijkt een teken aan de wand. Het doek valt in de laatste minuut in de toegevoegde tijd weer. Op dus naar een nieuwe confrontatie met de grootmacht uit Italië. En nu maar hopen dat het niet opnieuw een opera met slechte afloop wordt. Zoals destijds. En het sprookje is uit. Ja, ik luister altijd met ongelooflijk veel plezier... naar de bijdrage van Edwin Cornelissen, ook nu weer. PSV speelt morgen dus tegen AC Milan. Voor Karim Rikiek is dat een ontmoeting met de twee oud van hem. Bij Manchester City train Rikiek samen met Nigel de Jong en Mario Balotelli. Vooral de Italiaanse aanvaller is op en buiten het veld een veelbesproken persoon. Maar volgens Rikiek valt dat eigenlijk best mee. Nee, Mario is een hele, hele open en heel eerlijke jongen, vind ik. Ik bedoel, je ziet toch altijd wel een beetje rare dingetjes van. hem, Maar het wordt allemaal opgeblazen, want hij is gewoon een. Mij is, ik vind hem gewoon een goede speler en een goed persoon. Ook. Noem eens iets, want je zegt wel, je ziet wel gekke dingen bij hem. Ja, nee, bijvoorbeeld dat hij. Uh, dat uh, tijdens kerst, wat was het nou? Ging die, uh, was hij verkleed als een kerstman, volgens mij. En uh, ging die aan het de, aan de daklozen geld geven, en dat hij overal. een. Uh, had voor elke dakloze een, een kamertje geboekt in het Hilton die nacht. En ik bedoel, dat zijn toch dingen. Het is niet normaal, maar het is zeg maar uit, uit een goed hart. Er we zit weinig kwaad achter? Ja, er we zit weinig kwaad achter. Ja. Ja, was ploeggenoot, ja. uh, nu tegenstander. Niet helemaal fit, heb je contact met hem? Ik heb geen contact met Mario, nee, wel met Nigel. Maar uh, ik heb ook gelezen dat hij niet helemaal fit was. Maar uh, dat zullen we dan zien. Ja, want Nigel de Jong ken je ook. Ja. Hoe, hoe, goed gaat, hoe goed ken je iemand dan? Nee, Nigel ken ik wel echt uh, veel beter dan Mario. Ik bedoel ook gewoon buiten het voetbal om. En uh, als persoonlijkheid, mijn moeder gaf zijn twee uh, kinderen ook Nederlandse les. Zijn moeder was er ook vaak. En, uh, dus ja, het is toch wel uh, echt een soort van grote broer voor me geweest toen bij City ook. Maar je hebt wel eens verteld in een uh, gesprek dat jullie moesten elkaar even leren kennen, geloof ik, hè? de training. Mario en ik, ja, ja klopt. Toen uh, de eerste training was het gelijk, toen, toen uh, ja, maakte ik, vond hij een soort van overtreding. Was het ook zo? Nou ja, ik had ook de bal, maar uh, ja, in Engeland is het natuurlijk iets harder dan in Nederland. Ik weet niet of ze hier, misschien zouden ze van fluiten, maar. Ik uh, was er bij training en toen. Uh, ja, toen wou hij een vrije trap en stopte die. Zei hij. Zei tegen de trainer, ja, als ik geen vrije trap krijg, ga ik naar binnen. Nou ja, de trainer is heel eerlijk. En die zei, ja, we spelen gewoon door, want dit gebeurt 100 keer op een training. Maar toch, als je dan daar, toen was ik 16, als je dan daar 16 jaar en dan bij zo'n speler doet, dan voelt hij je toch een beetje ongemakkelijk. Ja, dus toen deed hij zijn hash uit, liep je naar binnen. En toen. Uh, schok je toen? Schrok ik toen. Het was wel een van de eerste incidenten. Maar jij bent op zo'n moment minder dan, dan hij. Ja, tu tuurlijk. Hij, uh, bedoel, hij, had veel meer, hij had veel meer bewezen. Hij was uh, een grote speler. Maar ja, als je bang bent om, om, ja, om dingen te doen tegen grote spelers, wordt word je zelf ook nooit te groot. Dus ik bedoel, ja, ook al ben je jong, uh, het is nog steeds voetbal en 11 tegen 11. Maakt niet uit tegen wie je staat. Wat zegt Nigel de Jong over die uh, wedstrijd die eraan zit te komen? Hij zei dat zijn mensen waren geslepen. Dus uh, het wordt een mooie wedstrijd. Hij kan aflopen? Hij. Ja, Had je de... weinig van gehoord, natuurlijk, vanuit de Jong? Nee, hij was een tijdje geblesseerd geweest, natuurlijk. Maar uh, hij heeft zijn revalidatie, gewoon, uh, wat ik heb gehoord, heel goed, uh, heel goed doorstaan. en was de uh, beste speler op een uh, toernooi in pre-season. Zijn dus in de voorbereiding. Dus uh, staat er heel goed voor met hem, denk ik. Ja. Je zei van hij is een soort van, van vader geweest. Uh, je wordt een begeleider. Broer. Uh, waar uiten zich dat in? Ja, toch praten bij elke, elke training. En toen ik daarnet nieuw was, toch een beetje in de groep krijgen. Want ja, als je zo'n grote groep hebt met al die grote spelers, is het moeilijk als jonge jongen om daarin te komen. Zeg maar. Dus hij hield me daar toch wel, toch wel echt mee en, uh, om uh, op mijn gemak te stellen. Ja. Dus dat, die ontmoeting met Milan is, is dus wel meer dan zenit. Ik noem maar even iets. Ik had, ik had gehoopt voor de loting dat we tegen AC Milan zou spelen. Niet dat, ja, het is gewoon een hartstikke mooie club. En, uh, en ja, nog tegen Nigel en Mario dat je toch hun weer maar tegenkomt, ik bedoel, maar Nigel was vroeger zeg maar, wat ik al zei, een beetje een grote broer en dan helpt hij jou en nu sta je dan toch tegen elkaar, dus dan zie je dat je jezelf ook doorontwikkelt en dat is mooi. Maakt jullie kans? Vind je? Er, is een, er lijkt een soort van sfeer te ontstaan in Nederland van, ja, PSV met dat, dat nieuwe, frisse, jonge voetbal. Wie weet? Milan is nog niet begonnen aan de competitie, dus misten misschien wat ritme? Je hebt altijd kans. Hoezo niet? Uh, het balletje rolt alle kanten op en uh, als hij gewoon in het netje van hun terechtkomt, dan is het mooi. Dus, uh... Ja, ik denk wel dat we, dat we gewoon kansen hebben natuurlijk, maar we moeten heel geconcentreerd spelen denk ik en uh, niks weggeven, dat is het belangrijkste. Hoe belangrijk is het voor jou om uh, de Champions League te halen? Voor mij, ik denk dat het voor elke speler heel erg, heel erg belangrijk is, want uh, het is gewoon hartstikke mooi als de Champions League speelt. Dat zijn toch de dromen die je hebt als je als, je als kind naar de tv kijkt en, en je hoort het nummer van, van de Champions League voor de wedstrijd, dat je dan daar zelf staat straks, dat is, uh, ja, dat is heel mooi. Hij is nog zo jong, kiek en al zo volwassen in een interview met Ragnar Niemeyer. PSV speelt morgen dus tegen AC Milan. Voor Karim Rekiek is dat dus die ontmoeting die met Milan gaat komen... dat Milan dat vanochtend trainde op Milanello... en in de loop van de middag naar Eindhoven vloog. Daar bezocht de selectie alvast het stadion. De Italiaanse spelersbus trok daar veel bekijks van Nederlandse Milan-fans. Jullie zijn fan van AC Milan? Tuurlijk. Al van een geboorte bij me. Ja. Wij, wij, wij volgen alles, van de internet, de radio, televisie, teletext, alles, alle dagen. Ik kijk alleen naar AC Milan. De rest, dat is bijzaak. Ja. He, Juventus, Inter, dat zijn ploegen die mogen doodvallen. Milan dat is, uh, dat is gewoon de top. Dat is echte liefde. Dat is, uh, dat is nog meer als mijn vrouw eigenlijk. Is waar? <laughs> Good morning. De press conference, uh... Urbie Emanuelson, we starten met de Italian journalist, please. En terwijl de fans buiten staan, verkent de selectie van AC Milan het stadion van PSV met ook Urbi Emanuelson. Vorig seizoen verhuurd aan Fulham. Dit jaar weer terug bij de selectie van AC Milan. Kan een belangrijk jaar gaan worden. Ik ben blij dat ik weer terug ben bij Milan. Uh, <tossimus> ik denk dat ik een goede voorbereiding achter de rug heb. Uh, en voor mij is dit jaar eigenlijk uh, ja, een belangrijk jaar. Het uh, is mijn laatste jaar contract bij Milan. Dus uh, voor mij is het in ieder geval zaak dat ik uh, ja, veel ga spelen. En op dit moment maakt het even niet uit waar. En, uh, ja, ik heb gewoon goede moed in dat ik uh, ook dit seizoen weer, weer belangrijk kan zijn voor deze ploeg. En er is nog een Nederlander in Milanese dienst, Nigel de Jong... Volgens de coach Massimiliano Allegri een belangrijke speler. molto importante, perché perché l'anno scorso all'inizio ha fatto un po' di Zijn eerste ervaring met het Italiaanse voetbal was niet een hele goede. Hij raakte geblesseerd na de Jong, maar nu is hij terug en hij kan Milan een handje gaan helpen. Bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen PSV, een cruciaal duel al vroeg in het seizoen, want Milan heeft nog geen competitiewedstrijd gespeeld en toch staat die plaatsing voor de Champions League op het spel. Wat uh, verwacht Urbi Emanuelson dan eigenlijk van die wedstrijd? Ik weet ik eigenlijk niet. Um, ja, het is even afwachten. PSV heeft een, een nieuwe ploeg. Um, ik denk dat het vertrouwen groot is bij hen. Wij, ja, wij zijn net klaar met de voorbereiding. Nog niet echt uh, een officiële wedstrijd in de benen. Dus uh, ja, het is even afwachten hoe wij, hoe wij daarmee omgaan. Het is voor ons wel zaak om gewoon een goed resultaat neer te zetten. Uh, morgen hoeft de wedstrijd nog niet beslist te zijn. Uh, Volgende week spelen we nog een thuiswedstrijd. Dus het is voor ons zaak om nu gewoon een goed resultaat neer te zetten. Zodat we het volgende week af kunnen doen. Buiten staan de fans nog altijd te wachten. In de hoop de spelers op te vangen. Als het stadion weer uitkomt. Ballotelli toch? Die we niet. Ballotelli. Daar die Wie mist u nou? Ballotelli. Nee, dat is je niet hè? We waren net binnen en komen we nou weer eruit. Ah, kijk, er komt nog een clubje. Ja, dat komt, nou, dan komt Ballotelli. Kom. Ballotelli. Kom. Hij is wel de populairste Balotelli. Koptelefoon, zonnebril op. Dan ja, sta je met je milan shirt uh, nog met Balotelli op de foto? Um, een beetje geprobeerd, maar uh, merk je wel dat hij toch de populairste is. Ja. Merk je ook wel bij uh, vriendenclubs en, uh, als het over voetbal gaat, dan uh, zeggen heel veel mensen ook van Balotelli dat hij een held is. Hoe is dat eigenlijk binnen de ploeg? De rol van Mario Balotelli? Ja, Mario is voor ons denk ik heel belangrijk. Um, omdat hij een, een speler is met uh, exceptionele kwaliteiten. En het maken van goals is, is voor, voor het team belangrijk, maar ook voor hem. En Ik denk dat hij dat iedere wedstrijd, zeker vorig seizoen, heeft laten zien. Maar in de groep ja, is gewoon een, een goede jongen. Uh, altijd grappen maken. Um, ja... Je hoort natuurlijk wel eens van die gekke verhalen, maar wij hebben het op dit moment daar nog niet, nog niet heel veel van, van meegekregen. Ik heb wel het gevoel dat hij uh, daar wat serieuzer, serieuzer mee omgaat. En ik, misschien komt dat ook omdat hij ja, wel heel erg blij is dat hij weer terug is ja, in Italië. En ja, ik hoop voor hem en voor ons dat hij ook dit seizoen uh, kan laten zien hoe goed hij is. De spelers die haasten zich weer snel de bus in. En wat de rest is, de vraag aan de fans wat we mogen verwachten van dit AC Milan. Het is nog wel afwachten. Ik heb de oefenwedstrijden gezien. Tegen Manchester City speelden ze best wel slecht. Maar dan merk je toch dat het Italianen zijn. En dat ze toch weer kunnen scoren. Ineens vier kansen, drie goals in de eerste helft. En uh, uiteindelijk tegen, uh, tegen Los Angeles. Toen uh, zag ik ze ook spelen. En toen speelden ze echt formidabel. Kwamen ze er prima uit. Dus... Het is maar net of ze een dag hebben of niet, maar dat is ook voor PSV. Kijk, ja. Dat is uw huis? Ja, ik woon hier tegenover. Echt waar? Ja. Morgen is mijn huis helemaal versierd. Ik heb mijn vlaggen. AC Milan kent ik, dit hè. Het logo, hè? wij u aan op het shirt. logo. En de vlaggen, hè. Er komt een vlag te hangen van de hele breedte van de bovenste raam. En dan die hele raam. En dan doen we ook PSV-vlag dit keer.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 Started shaking my- Songwriter de Nederlander Douwe Bob. En als je mij een beetje kan doen denken aan, uh, aan Paul McCartney en John Lennon... dan ben je goed bezig. You don't have to stay, Douwe Bob. Deze week vindt in Denemarken het EK Dressuur plaats. Naast de erkende topruiters Edward Gal en Adeline Cornelissen... komt ook de jonge Daniëlle Heikoop namens Nederland in actie. Ze wordt sinds kort begeleid door Ankie van Gunsve... en dat werpt zijn vruchten af. Want Heikoop kon nog niet optimaal presteren... voordat ze de samenwerking met Van Gunsve aanging. Ja, toen miste ik nog wel een paar puzzelstukjes uh, en dat was vooral het grootste stukje toch wel zelfvertrouwen. Dat ik altijd wel een beetje, ja, ja, een beetje toch wel echt onzeker was. Dat ik dacht van ja, het lukt niet, ik kan het niet. Uh, op het laatste moment toch nog twijfelen over bepaalde dingen. En dat ik nu denk van ja, ik, ik heb nu dit bereikt en uh, ja, dan krijg je toch wel toch steeds meer vertrouwen. Wat was de oorzaak van die twijfels? Ja, ik weet het niet. Misschien toch net... Uh, ja, ook een stukje karakter natuurlijk. Want dat is denk ik toch iets wel wat in jezelf zit... Maar ook net de goede klik met de juiste coach uh, die zegt van ja, je kan het wel en je moet het zo en zo doen. En zij weet eigenlijk precies, heb ik het nu dan over Ankie, precies hoe ik met mijn paard om moet gaan. En dat hij inderdaad een beetje af en toe een beetje ongeduldig kan zijn of een beetje door kan drammen. Of... En zij weet daar heel goed mee om te gaan. Dus ja, dat is nu wel iets wat, wat gewoon steeds beter gaat lukken. U kende je Ankie van van natuurlijk al lang van het circuit. ja. Uh... Ook van alle tv-optrainers en alle successen. Ja. Maar wat kun je nog herinneren van de allereerste ontmoeting tussen jullie beiden? Ja, dat ik heel nerveus was. <lacht> ik vond het echt heel, heel spannend wel. Ja, ook omdat ik natuurlijk toch ja, nog steeds heel erg tegen haar opkijk. Ook uh, hoe ze alles regelt. En ze heeft zoveel dingen die ze doet op een dag. En toch loopt al, niet al, altijd alles misschien. Maar het loopt altijd wel altijd op rolletjes. Dat ik denk van ja, zij is wel iemand... Uh, ja, Zoals zij rijdt, zo wil ik uiteindelijk ook gaan rijden. Zij is toch wel echt ja, mijn grote voorbeeld. En als je dan bijvoorbeeld moet gaan vragen van... Ja, mag ik bij je lessen of uh, zou je me daarbij kunnen helpen? Ja, dan, ja, dan word je toch wel lichtelijk een beetje nerveus. Maar goed, dat is nu wel iets anders. Maar ik heb zeker nog wel heel veel respect voor haar. Uh, ja. Ja. Wat heb je nou echt in anderhalf jaar van haar geleerd? Dat je denkt van, kijk, daarom zit ik hier. Ja, echt wel een stukje basis bij paard. Beginselen zoals dat als je been geeft dat je paard naar voren reageert op je hulp. Als je aan de teugels komt dat hij terugkomt. Dat zijn echt de basisprincipes. Maar ook wel inderdaad om dat stukje goed te hebben. Dat, uh, dat je dat in de wedstrijden ook weer terug voelt komen zeg maar. Dat je daar totale controle kan houden. En natuurlijk maak je dan wel eens een keer een fout. Maar goed, als je die controle weer kan oppakken, dat is toch wel het belangrijkste. Want een fout kan je altijd wel maken als het hem daarna wel weer goed krijgt. Dat is wel echt iets wat ik bij haar heb geleerd. Het feit dat je nu getraind wordt, door Ankie van Grunstam... heb je nou enorm veel zelfvertrouwen erbij gekregen? Nou, niet enorm veel, want dat is nu uh, volgende week staat dan natuurlijk het EK op de planning. Ja, het is niet zo dat ik onzeker heen ga, maar het is voor mij natuurlijk nieuw. Dus ik heb wel een bepaalde spanning. dat je ik eerste denk EK? Van, ja, mijn eerste EK, van wat ga ik verwachten... En uh, ik heb wel van de bondscoach Wim natuurlijk uh, het horen gekregen dat ik Frank en vrij mag rijden. Maar toch, ik wil natuurlijk zo goed mogelijk presteren. Dus ja, ik hou me wel een beetje aan wat hij zegt. Maar ik ga er niet heen om, uh, om laatste te worden, laat ik het zo zeggen. Mijn zoon da Danielle Daniela Heikoop in gesprek met Vlado Veljanoski. Die sprak ook met Ankie Vergunsver over de samenwerking van de twee. En Vergunsver weet zich de eerste kennismaking met Heikoop nog heel goed te herinneren. Nou, dat Daniel heel onzeker hier aankwam. En uh, terwijl ik dat nu juist een van haar sterke eigenschappen vind, dat zij juist heel cool en uh, super geconcentreerd de uh, ring doorrijdt. Uh, terwijl ik de nou, aantal wedstrijden toch wel best druk op stond. Maar uh, daar lijkt ze geen last van te hebben nu. En dat was een jaar geleden, dacht ik echt, o oh jee. Ja, echt, oh jee? Met... Nou, ja, was echt heel onzeker. Toen dacht ik, nou was dat, uh, wel een beetje. Uh, maar dat is echt uh, ongelooflijk opgeknapt, ja. Wat heb je daar dan voor moeten doen? Ja, niks. Ze heeft gewoon uh, vertrouwen gekregen in zichzelf en in het paard in de training. En ze heeft gewoon ook een goed paard met uh, ja, goede kwaliteiten natuurlijk, want anders kun je ook niet meedoen. Maar gewoon het laatste jaar ook heel veel geleerd en ze heeft het supergoed opgepakt. Hoe heb jij dan, de koningin van de dressuur, haar dat vertrouwen aangeleerd? Nou, ik heb daar niet echt uh, per se over nagedacht, maar we hebben gewoon stap voor stap de training doorgenomen... en de zwakke plekken uh, aangepakt... En zijn we daarmee verder gaan trainen en ook een paar proeven bekeken. En wat er dan in zo'n proef nog misgaat en waar het beter kan. En uh, ja, gewoon net als altijd, niks raars. Ik hoorde ook, ja, ze is ook, ze kwam ook bescheiden binnen. En dat jij ook had gezegd: ze moet meer genieten. Ja, ze is soms al, uh, je moet kritisch zijn, vind ik absoluut. Maar oké, okay, als je bijvoorbeeld in Aken rijdt en je maakt één foutje en je gaat daarvan balen... denk oké, okay, je mag best wel kritisch zijn en vinden dat dat niet moet gebeuren. En daarvan denken, oké, okay, hoe doe ik dat de volgende keer anders? Maar als je dan in Aken vooraan rijdt, dan moet je ook gewoon blij zijn dat je het goed hebt gedaan. En dan kun je daarbij denken, oké, okay, dit en dit was goed, maar dat en dat kan beter. Dus je moet ook genieten? Ja, ja. Ja, gewoon uh, bewust zijn naar je goede dingen en je minder goede dingen. Wat voor trainer ben jij? Streng? Of juist niet, gematigd, opbouwend, kritisch? Ik ben uh, opbouwend kritisch. Maar of heel hard? het ligt, uh, ligt ook wel aan de persoon die in de, die in de les zit. Want sommige mensen moet je gewoon rustig... Uh, bij Daniel hoef ik niet kwaad te worden, want die is zelf heel scherp. Dus ik hoef alleen maar uit te leggen, uh, let daarop, let daarop. En zij is daar heel accuraat in en zij pakt dat heel snel op. Ja goed, als iemand een keer laconiek is, dan kan ik ook wel een keer roepen als het nodig is. Maar ik denk dat is per paard en per persoon anders. En dat is ook het leuke aan het coachen. De schouderblessure die uh, keeper Maarten Stekelenburg... zaterdag opliep in het duel met Sunderland blijkt mee te vallen. Door de botsing met Spit Josie Eltsidoorn... staat uh, Stekelenburg maximaal twee weken aan de kant. In de eerste divisievoetbal vanavond, Jong PSV... verslaat FC Os met 4-0. Na twee gelijke spelen is dit de eerste overwinning voor Jong PSV. De Eindhovenaars staan zesde met vijf punten. Dordrecht is koploper met negen punten uit drie wedstrijden. En in de Premier League speelde Manchester United... Newcastle United weg, 4-0. Het had veel meer kunnen zijn... Zeker nadat Newcastle met tien man verder moest nadat Taylor uit het veld werd gestuurd. Newcastle-doerman Tim Krul speelde ondanks alle tegentreffers een goede wedstrijd... door een paar onmogelijke ballen toch nog te pakken. Morgenavond langs de lijn vanaf half negen met PSV tegen AC Milan. Natuurlijk integraal, ook op televisie overigens te zien. Dus bij de NOS luisteren of kijken. In ieder geval PSV-AC Milan een kraker. En straks ook een kraker. Want met het oog op morgen wordt door niemand anders gepresenteerd dan Eva Jinek. Tot de volgende keer.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 Wij hebben geen winkelpanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijkt u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Ik merkte wel een verschil toen ik na mijn opname terugkwam op school... dat uh, mensen anders op mij reageerden. Dat er werd gezegd van, ja, ze heeft borderline, dus je moet niet met haar omgaan. Terwijl ik nog steeds hetzelfde meisje ben als een paar jaar geleden, alleen heb ik wat andere problemen dan andere mensen. Voor de mensen die niet goed op mij reageerden... is er nu een hulplijn die ze kunnen bellen. De hulplijn voor mensen zonder psychische ziekte. Daar zitten mensen die een psychische ziekte hebben of hebben gehad... en u graag van uw probleem afhelpen. Bel 0900 0727. 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren. Wij hebben geen verkopers met leaseauto's en bonussen. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.